De kouder aan, morgen geregeld zon en ook een graad of twee. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de langste files op de A1. Amsterdam-Amersfoort bij Hoevelaken 4 kilometer. Richting Amsterdam voor Muidenberg 4. A4, en amsterdam voor niet meer meer 7 kilometer. A9, Amsterdam amstelveen bij Badhoeverdorp 5. De ring A10 tussen Watergasmeer en de Afrit de rij, 4 kilometer. En tussen IJmuiden en het Nieuwe Meer 5. A12 daarna richting Utrecht. Tussen Woerden en Knoopert Lunette over 12 kilometer vielen rijden. Naar Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag centrum over 6 kilometer. A13 Rotterdam-Den Haag. Richting Den Haag 5 kilometer voor Delft-Zuid. Richting Rotterdam 4 kilometer vanaf Prins Prinsklausplein tot Delft. A20 Hoek van Holland-Gouda. Voor Brechtseplein 9 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij na een autobrand. A27 gooi ik in Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein 4. Vanuit Almere op de A27 naar Utrecht. Bij Utrecht Noord 9 kilometer. A28 Amersfoort Utrecht. Bij Utrecht Uithof 4 kilometer. De rechte rijstok is dicht. De N44, daarna Wassenaar. Tussen de ik met de N14 en Wassenaar 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 just said nothing I don't mind your looks never lie I was all Hotel Hoogland live voor het tweede uur van Goedemorgen in Zandvoort.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 Goed, uh, we gaan het hebben over cameratoezicht in het centrum van Zandvoort. Een mooi artikel in het Haarlem Zagblad hebben we gelezen over cameratoezicht. Een, een lastig onderwerp, hè? want ja. mensen voelen hun privacy vaak aangetast ja. door cameratoezicht. Daarnaast heb je alle ontwikkelingen op het ogenblik in de wereld hè, over ja, terrorisme en dergelijke. En dan zit hij achterover van ja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 Lijkt dus me wel. Wat je in dit hele stelsel borgt is dat je daarvoor mensen hebt... die ze getraind zijn om te objectiveren en letterlijk ook op te schrijven wat ze zien. Zonder te interpreteren. Ja. Doel, als ja, doel, als ja, dat is knap hè, dus als je precies, dat kan. Dat is een vaardigheid, dat ja. noemen we neutraal kijken en neutraal beoordelen. Ja. Dus dat moet je allemaal borgen achter dit stelsel. Ja, maar die leggen het vast in een proces verbaal. Ja. Ja. En daar heb je natuurlijk wel eens van. Ja, ja. en op dat moment wordt zo'n beeld ook gezekerd, noemen we dat. En dan gaat hij uit het geheugen. dan wordt hij in het strafrechtelijk strafrecht, systeem gebracht.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 Uh, op het gasthuisplein. Het het in het uh, op het Raadhuisplein. En het kerkplein waarschijnlijk. Uh, en op het kerkplein. Uh, ja. Ja. Ja. Maar er zijn natuurlijk nog een aantal andere plekken die een beetje, zoals dat steegje ja, tussen. Een steegje? Uh, hebben steegjes? Ja, nou ja, ja een steegje. Ja, ja, het steegje tussen. Um, gasthuisplein uh, en kerkplein zeg maar. ja. Ja, ja, tussen de en ja. dat, Maar ook dat stukje waar op de hoek, uh, zeg maar, uh, de klikspaan is. Uh -huh. dat, dat straatje. Oh, ja. En daar ja. is natuurlijk.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 Ja, ik ga ze niet allemaal met de nemen. <laughs> nee, nee, maar dat snap dan, dan ik. Dan ga je het Nee, precies. Dus dat is ook niet handig. Ja. Want dan weten ze ook dat we. Dat, dat, ja. we, we kunnen ze ook alweer omheen dan. Ja. Ja, maar nee. wij, maar het mocht blijken dat in een van die steekjes gewoon de, de, de openbare orde en veiligheid. want daar gaat het om ja, geobjectiveerd. echt stelselmatig wordt geschonden. Ja, de eerste maatregel is daar verscherpt toezicht.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 En daar is uh, 2000 euro een, een, ja, een, een redelijke vergoeding voor. Ja, vind ik wel. Voor de veiligheid vind ik ja, dat ja. zeker. Ja. Maar als de camera's moeten worden vervangen, dan praat je weer over andere kosten. Ja, dat als krijg Dat is over je een jaar of vijf ja. of zo. Kunnen jullie vast gaan sparen nu? Hm, ik, ik denk, denk het. <laughs> ja, de begroting staat al zo onder druk. Dus, uh, ja. ja, we komen daar een hele eind. Komt er wel eind, dank u. Ja.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 Ja, ja, sowieso werkt dat. Hè. Nee, maar dat is ook, en dat is ook niet erg. Daarvoor zijn wij mensen. Dat is ook ja, mooie, dat is de emotie. Hè? Dat is emotie, dat is gevoelsbeleving. Dat is wat ons drijft. Maar we moeten ons dat zelf bewust van zijn... op het moment dat we gaan kijken... we gaan het in een ander vat of een ander traject gieten. Zoals het recht. Ja. Nou goed, we zijn uh, benieuwd naar de resultaten en de definitieve raadsbesluit, maar dat komt wel goed dat ik dit zo hoor. Uh, ja. Ja, dat, dat denk ik. Ja, ja. Daar gaan we vanuit. We gaan even naar de muziek komen, straks na de muziek nog even met Ding Meijer terug in dit programma. We luisteren naar de uh, Birds.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 niet. Wat niet... Nee, dat, dat is allemaal interpretatie. Dat laat ik allemaal aan uh, wat een ieder zelf wil. En daar gaat de portefeuillehouder ook uh, woensdag nog op in. Ja. Want je, als je zo'n besluit neemt. Uh, en dat, dan kun je uh, via verschillende manieren naar Zondvoort komen, zeg ik altijd. De route kan variëren. Nou, daar gaat uh, het college over.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 En ik zou zeggen, nodig de portefeuillehouder uit. Dat is uh, wethouder Bluis... En die, die kan jullie er ongetwijfeld verder uh, over bijvinden. Nou, dat lijkt me heel interessant. Ja, die, gaan, die gaan we vragen. Ja, dat gaan we doen. Ja. Hij is erg gemotiveerd op dat dossier. Dus uh, voel hem aan de tand. Ja, nou, dat lijkt me een goed plan. Een laatste vraag. Of u zelf nog iets zou willen vertellen. De pannen 2015. Hè? Toen de Speech op de nieuwjaarsborrel. Ja. De Republieks antwoord. De ja? Republieks antwoord. Ja, daar is ook wel het een en ander over gereageerd. Ja, ik, ik, ik was wel tevreden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 Anders doen. En ik denk dat ik daar dit jaar nog wel een paar keer op terug ga komen. Op de Republiek. <laughs> op de Republiek Zandvoort. <laughs> ja, precies. Want dat ja, nee, dat, beste, dat was ja, de beste. Dat was duidelijk. En, en, en, en nog dat wij in staat zijn om fantastische, eigenzinnige evenementen uit de grond te stampen: ja. met een strand ja. en een prachtige centrum. Daar gaat het om. Zeker. Ja. We, gaan, uh, we gaan het meemaken in dit jaar. Ja. Zeker. <laughs> we spreken ongetwijfeld nog wel hier uh, ja. bij CFM. Ja. Uh, ik kom hier regelmatig terug, ja. of u het wilt of niet. Ja, dat is allemaal goed. Prima. Nou, bedankt voor de komst. Bedankt voor uw de de komst. Zou ik zeggen. En een en, goed weekend ook voor de luisteraars. een weekend. En wij gaan weer uh, naar de muziek toe. Ja.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 het blijft ontzettend lastig. Ja. Mogen ze dat dan alsnog doen? Mogen dat ze, mogen ze dan alsnog dan een vergunning aanvragen voor een andere plek? aanvragen, want die mensen moeten een auto ja. kwijt. Dat Lijkt me wel. En er zijn ook heel veel woners op de Hogeweg die bijvoorbeeld een garage hebben, ondergronds parkeergarage. Er zitten daar appartementencomplexen, dus daar moet een oplossing voor gevonden ja. worden. En ik praat natuurlijk niet namens de gemeente, maar ik kan me voorstellen dat ze zou daar dat. Zou dat een oplossing doen? zijn om daar de, de ja, LDC-garage beschikbaar je, voor dat, te stellen? Dat want zou kunnen. Is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 extra uh, uh, mensen naar het dorp toe. En dat is nu met de krocht ook zo. Maar het moet natuurlijk wel altijd in de wintermaanden gebeuren. En oh, ja. wat dat betreft houdt de gemeente zich aan de afspraken... die toen de tijd met ondernemers Zandvoort zijn gemaakt. Van jongens, dat soort grote klussen. Alsjeblieft doe het in de wintermaanden. Doe in de wintermaanden. En doe het niet in de zomer. En, en nu hebben we dus uh, de situatie... dat je de grote krocht weer op kan rijden. Ja. Huh? ja. Dus op de ouderwetse situatie. Op de ouderwetse situatie. Dan kom je situatie. op het pleintje van het raadhuisplein. Ja. En eigenlijk, als je het dan goed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 extra aandacht aan wil besteden, zodat iedereen in Zandvoort... in ieder geval het weet. op de hoogte van de situatie. Ja. Hoe lang duurt het nog voordat dat uh, stuk bij Albert Heijn uh, klaar is? Het zit er uh, bij Albert Heijn zelf de, de nieuwbouw van Albert Heijn. Ja, precies bij je? jou voor de deur, zeg oh, maar. Dat gaat nog uh, anderhalf. Dat is september 2016 wordt dat opgeleverd. Maar er moeten er geen gekke dingen gebeuren. Nee, dat is precies. Geen en tegenslagen. graven worden, dus je weet niet wat ze allemaal tegenkomen. Daarna moeten gebouwd worden, dus.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 Mijn pand is eigenlijk een, een pand ala Van de piggen bij uh, ja, ja Ik zit aan alle kanten, hoor ik, ingebouwd. Ja. Uh, de gootgutter. Ja. En dan in, uh, in een U-vorm eigenlijk ze bouwen oh. zo om ons pand heen. Ja. En dat samen met de slager. Ik wou zeggen, de slager uh, ja, zit ook natuurlijk... Blijven, blijven gewoon, uh, sta vast. Uh, sta, uh, uh, sta, uh, uh, sta, uh, wij blijven gewoon bestaan. Ja. Maar... Uh, uh,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 Die mensen zitten van de twaalf maanden is het misschien drie maanden zomer. Van die drie maanden zitten ze misschien twee weken in de tuin achter. Dan denk ik, ja, wat praten we over, jongens? Op een jaarbasis. Het ja. heeft zoveel voordelen. Ja. En... Uh, ja, en vaak en, is het 's ochtends, hè. De, de, de vrachtwagens worden, ja. zijn voor elf ja. uur... Uh, precies. En dan zitten die mensen nog niet in de tuin. En, en, precies. Dus dat, dat, dat, ja, dat moet dat op zich wel kunnen. Ja. ja. Kortom, er is nog heel wat te discussiëren. Ja, we gaan aan de slag. Ja. Ja, we gaan ja. aan de slag ermee. We gaan aan de slag ermee, want het is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 Ja, dat een keertje op. ja, bij deze inderdaad. Nou, helder. Oké, okay. dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Graag gedaan. Je wou nog wel even iets zeggen hè, over het projectkoor. Uh... Ja, natuurlijk, dat is weer een andere club. Ja, je bent ook zo uh, druk, hè? Jeetje, wat ben je druk. Ik, ik, en dat vind ik eigenlijk wel de mooiste functie, hoor. Kijk, voorzitter van de ondernemersvereniging, dat is een beetje, een beetje plat, maar ik doe ook promotie-acquisitie. Ja.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 Met oorlogsbegeleiding en alles erbij. Nou, dat zijn momenten die uh, ik mijn leven lang uh, blijf herinneren. Gewoon. Echt mooi. Heel erg mooi. Heel, heel, heel, heel, heel. mooi. Ja. Dus iedereen is welkom. Iedereen is welkom. bestuur.zandvoortsmannenkoor.nl Juist, Dat Juist. Gaan we doen. Peter Tromp bedankt. Dankjewel. dankjewel. Dankjewel, Peter. Dankjewel voor je tijd. Dan, uh, we hebben <laughs> onze techneut Jonas. Uh, die heeft nog heel even. Mogen we nog heel even van je? Ja, ja een minuutje. Een minuutje. Dat is mooi. Dat, dat betekent dat we gaan bedanken ja. inderdaad diezelfde Jonas. Jonas Parsons, voor de ja. techniek. We gaan Dan, ook bedanken. Dank Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en eindredactrice Gerry Rutte voor in de samenstelling van dit programma. De koffie kwam van Yvonne. Ik uh, wil Hotel Hoogland natuurlijk bedanken voor de gastvrijheid. Zeker. Thee en water en alles en uh, wat erop uh, bij zit. En we danken Irene de Jager voor je aanwezigheid. Om ja. de griep van deze ochtend. En Rob Petersen, dankjewel Rob. Dat je me ondersteund hebt in deze zware dag. In deze zware dag. En we hebben het weer gered toch niet. Ja. We wensen u allemaal vanuit Hotel Hoogland. Een heel prettig weekend. Graag tot de volgende week. Vinden. Fijn weekend. Zandvoort. Tot de volgende keer. Dag.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 From the Sorbonne and the painting you stole from Picasso Your loveliness goes on and on, yes it does For when you go on your summer vacation Do you go to Jouan Lapin With your carefully designed topless swimsuit Do you get an even suntan on your back and on your legs?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 De werkloosheid in Nederland stijgt weer. In december nam het aantal werklozen toe met 12.000 tot 642.000. Het werkloosheidspercentage blijft daardoor hangen rond de 8,1 Volgens het CBS gingen meer mensen op zoek naar een baan... terwijl er niet meer banen bijkwamen. Het CBS kwam ook met cijfers over het consumentenvertrouwen. Dat is nauwelijks veranderd. In de oost-Oekraïnse stad Donetsk zijn bij een granaataanval bij een bushalte zeker negen mensen omgekomen. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt, zeggen de separatisten die het Oekraïnse leger verantwoordelijk houden voor de aanval. De slachtoffers zaten onder meer in een bus en in een auto. Er is ook veel materiële schade. De afgelopen tijd is het geweld in het oosten van Oekraïne opgelaaid. Vorige week vielen ten zuidwesten van Donetsk bij een soortgelijke aanval op een bus 13 doden. In Syrië zijn twee Haagse jihadstrijders omgekomen. Dat meldde het AD en verschillende bronnen op sociale media. Het bericht is niet officieel bevestigd. De twee, Soufian Z en Dries D., zouden zijn omgekomen... waarschijnlijk bij een Amerikaanse luchtaanval. Wanneer dat is gebeurd, is niet duidelijk. Ze zijn in 2013 naar Syrië vertrokken. Eerder deze week werd bekend dat zaterdag ook al twee... Nederlandse Syriëgangers zijn omgekomen bij een aanval met een drone... Het gaat om een jongen van 17 uit Amsterdam en een man van 27 uit Huizen. De belangrijkste man van de Amerikaanse marinebasis Guantanamo Bay op Cuba is op non-actief gezet. Dat is gebeurd na de vondst van het lijk van een medewerker. De vrouw van het slachtoffer zou een affaire hebben gehad met de hoogste baas, kapitein Nettleton. Daardoor is het vertrouwen in de kapitein geschaad, zegt de marine. Het is niet bekend of hij als verdachte wordt beschouwd. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af.